Engelsman Chris Ria, met het nummer van een verzamelalbum uh, met allemaal blues ballads En dit was het nummer There's No One Looking. Is dat uh, eentje van zijn laatste cd? Uh, nee. Die 2008 is uitgekomen. Uh, volgens mij is deze uit uh, 2005. Ja, inderdaad. 2005. 2008 was inderdaad zijn laatste van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dan het wel met het NOS journaal. Op het hoofdkantoor van de DSB bank in Wochnum hebben vanmiddag hoge ambtenaren van het ministerie van financiën gepraat over een mogelijke redding van de bank. Wat er precies is gesproken is onbekend, maar het lijkt erop dat de overname door een Amerikaanse investeerder van tafel is. Er zou nu vooral serieus worden gestudeerd op plan B. Daarbij zouden spaarders van de DSB-bank een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. DSB-directeur Scheringa moet morgenochtend om negen uur aan de rechter een reddingsplan voorleggen om een faillissement af te wenden. Een echtpaar uit Schijndel in Brabant is opgepakt op verdenking van het doodrijden van een fietser in België afgelopen nacht. De echtgenoot van 48 was in Schijndel aangehouden omdat hij te veel had gedronken. Het viel de agenten toen op dat zijn auto zwaar beschadigd was. Volgens de man had hij die nacht in de buurt van Lichtaart in België een hert of een ree aangereden. Bij navraag in België bleek dat er vannacht bij lichtaart een vrouw op een fiets was doodgereden. De onbekende dader was doorgereden. Epke Zonderland heeft op de wereldkampioenschappen turnen in Londen zilver gewonnen op de rekstok. Het goud ging naar de Olympisch kampioen Zhukai uit China. Eerder vanmiddag werd Zonderland nog zesde in de brugfinale. Jeffrey Wammes werd achtste en laatste in de sprongfinale. In de Eredivisie Voetbal heeft Sparta de derby tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 2-1 voor Sparta. Het winnende doelpunt werd in de 84ste minuut gemaakt door Kevin Strootman. Scheidsrechter Nijhuis had toen al drie rode kaarten uitgedeeld... voor de Feyenoorders Cicé en Thomassen en voor de Spartaan Poupon. De andere uitslagen Groningen-Utrecht 0-0, NEC-ADO 1-1 en VVV-Roda ook 1-1.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 Daar krijg ik een exclusieve rondleiding van Christine Kemp van de mij. It's just a prayer for the dying. For the dying. Goedemorgen, dames en heren. We zijn op de Algemene Begraafplaats Zandvoort. Christine Kemp van der Meijen gaat, ons, gaat mij een exclusieve rondleiding geven. Ja, ik ben hier uh, als voorzitter van de begraafplaatscommissie van de gemeente Zandvoort. En ik heb de historische rondwandeling in elkaar gezet. Uh, we zijn hier op het oudste gedeelte van de begraafplaats. De begraafplaats is in. Uh,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 En hij werd met de brigadewagen van de Zandvoortse Renningsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. Als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 We staan hier bij het familiegraf van de familie Brokmeijer. En het gaat hoofdzakelijk over Ernst Hen Hendrik Brokmeijer, uh, een heel goed lid van de Zandvoortse reddingsbrigade. En hij is overleden tijdens een rassia op de straat in, 19 uh, in 1944. Is hij overleden, 28 november 1944.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 It was a dream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 There are shadows approaching And they ask you if you...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 opsporing verzocht is hier geweest. En, uh, nee hoor, weten het niet. Nee. Niemand boven water komen. Ja. Het is om zo aan je einde te komen. Maar gelukkig dat de gemeente een nog voor je zorgt. En dat je toch op een prachtige begraafplaats als hier, uh, je laatste... Uh, ja, dat je hier mag rusten. <laughs> ja, dat is zo. We gaan verder. We gaan naar het bankje van onderling hulpentoon. Dus uh, ook een hele belangrijke uh, organisatie vroeger geweest die uh, ja, voor de armen en de zieken zorgde.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 Yeah.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 Ja, en er, is ook, er moeten soms wel eens bomen worden geruimd, want dan zit er weer, ja, voor een iepenziekte, er moesten laatst ook weer wat iepen weg. En uh, soms zijn er bomen die een beetje te groot zijn, ja, dan moet je ze ook weghalen. En dan als er een boom weggaat, dan komt er weer een ander voor terug, en soms wel een paar. Dus uh,